12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Politie en justitie tappen onnodig veel telefoons en dataverkeer af... zegt Topman Openbaar Ministerie. Brandweer vervangt C2000-portofoons... en de Filipijnen maken de balans op van verwoestende orkaan. Het weer, nog enkele buien in het noorden en midden van het land. Mogelijk met onweer. Vanuit het zuiden breekt de zon door. Later neemt de bewolking weer toe en volgen er nieuwe buien. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen vooral aan zee een bui... Ook zon en het wordt opnieuw 10 graden. Politie en justitie tappen onnodig veel telefoons- en dataverkeer af. Dat zegt procureur-generaal Van Nimwegen... een van de belangrijkste mensen in de top van het OM. Van Nimwegen heeft volgens een aantal regionale dagbladen op een congres gezegd... dat hij op zich geen tegenstander is van het afluisteren. Maar hij waarschuwt wel voor willekeur. Hij wijst erop dat er soms onnodig en lang inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy... en dat het veel geld kost om al die gesprekken uit te werken... Volgens Van Inwegen moeten politie en justitie nadenken over slimmere methodes om informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld door het analyseren van sociale netwerken. Een groot deel van de brandweerkorpsen krijgt binnenkort nieuwe portofoons. De brandweer Midden- en West-Brabant is een aanbesteding begonnen namens 15 van de 25 veiligheidsregio's. Johan Postma van de Brandweer Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Postma, wat voor portofoons gaat u vervangen? Nou, het gaat in principe om alle apparatuur die werkt op het C2000-netwerk. Dus het gaat zo om de C2000-portofonds, de objectportofonds, maar ook mobielefonds en pages bijvoorbeeld. Um, er is veel kritiek geweest op het C2000-systeem. Speelt dat een rol bij de vervanging van deze portefons? Nou, het, speelt, het heeft in die zin zeker een rol in gespeeld dat wij in het verleden, dat, dat er problemen zijn geweest met objectportofons. Nou, daar is een heel project op gezet, uh, Brandweer Nederland en uh, het ministerie van Veiligheid en Justitie samen. Dat heeft er ook onder andere toegeleid uh, dat portofoons getest zijn in veldtesten. Er is een uh, landelijk. Uh, programma van eisen voorgekomen. en Dat is ook gebruikt uh, in deze aanbesteding. Dus in die zin uh, goede stappen gezet. En deze aanbesteding is uh, absoluut een goede stap... in de goede richting. Je moet even uitleggen wat een objectportofoon is. Nou, een objectportofoon is... zeg maar waar uh, de brandweermensen... direct met hun leidinggevende praten. Dus zonder, toekomst, zonder tussenkomst... van uh, het C2000-netwerk. Via het C2000-netwerk... kun je ook over grote afstanden digitaal... communiceren via masten. En bij objectportofonie gaat het om de communicatie tussen mensen onderling. Dus direct van portofoon naar portofoon. Het zogenaamde walkie-talkie-verkeer. Oké. Okay. Ja. Er waren problemen met C1000. Onder andere bij de crash met het toestel van Turkish Airlines. Hè. Ook bij de aanslag op Koningin in Apeldoorn. Is dat niet uh, dat u daar vooral naar zou moeten kijken? Nou, daar, daar is in het verleden ook heel erg naar gekeken. Dat is wat ik net ook zei. Dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en brand in Nederland in gezamenlijkheid... En overigens ook met de andere partners in de hulpverlening een uh, heel groot project opgezet hebben. Dat ging over techniek, dat ging over lesstof, dat ging over feedmaps, dus zeg maar de kanaalindeling van C2000. En dat heeft er ook toe geleid uh, dat we op dit moment gewoon in de brede omvang gewoon tevreden zijn over C2000. Ja, dus die problemen die ik net signaleerde, die doen ze zich niet meer voor, zegt u? Nee, en het is wat dat betreft nu ook een goede... Uh, kijk, in, in die zin is het nu ook goed dat de portofoons vervangen worden, maar het is eigenlijk een reguliere vervanging. Meneer Posma, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan, prettige dag. De politie heeft op een industrieterrein in Tilburg een drugslaboratorium ontdekt. Agenten en medewerkers van de gemeente vielen gistermiddag het lab binnen... na een anonieme tip. Ze roken een scherpe chemische lucht. Er werd volop geproduceerd, zegt de politie. We hebben daar diverse vaten en jerrycans en ook een drukketel aangetroffen. Nou, we zijn tot middernacht bezig geweest om dat allemaal op een veilige manier... te ontmantelen en af te voeren. Een man van 50 uit Tilburg is opgepakt. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De omvang van de verwoesting die de orkaan Hayan op de Filipijnen heeft aangericht is nog steeds niet duidelijk. Zo'n 4 miljoen mensen zijn op de een of andere manier het slachtoffer geworden van de orkaan. En tot nu toe zijn 120 doden geteld. Uh, there zijn reports of 100 bodies lying in de straat of Tacloban. Uh, we zien see terrible images yesterday of the whole city engulfed. Een andere heeft gezegd dat hij rond 30 kruiden uh, in een kerk in de city heeft gezien. Dus het lijkt dat het aantal kasualties zal dalen. We hebben vreselijke beelden van de stad Tacloban gezien, vertelt BBC-verslaggever John Dennison. Ook zag iemand dat de tientallen lichamen bij een kerk lagen. Het lijkt erop, zegt Dennison, dat het aantal doden nog gaat stijgen. Maar het is heel moeilijk om een inschatting te maken. de volle De ramgebieden zijn lastig te bereiken. Vliegvelden zijn beschadigd. En landverschuivingen, als gevolg van het vele water, hebben wegen onbegaanbaar. Gemaakt. Een van de gebieden die het hardst getroffen zijn is het eiland Cebu. Daar is 80% van de huizen vernield. Mensen staan wanhopig te kijken naar de plek waar eergisteren nog hun onderkomen stond. Ik had nooit gedacht dat de wind zo sterk zou zijn dat het mijn huis kon vernielen, zegt de vrouw. Ik weet niet wat ik nu moet. Hayan is nu onderweg naar Vietnam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 Dus ook daar zijn ze uh, zich aan het voorbereiden... en proberen ze de schade of in ieder geval het verlies aan mensenlevens zoveel mogelijk te beperken. De Vietnamese autoriteiten zijn in vier provincies begonnen... met de evacuatie van in totaal een half miljoen mensen. Die worden zoveel mogelijk opgevangen in overheidsgebouwen en scholen. Twee Amsterdamse hoogleraren gaan onderzoek doen... naar de kinderen die via IVF zijn verwekt. Ze willen weten of deze kinderen op latere leeftijd... extra gezondheidsrisico's lopen... Sjoerd Repping is hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie, een van de onderzoekers bij het AMC in Amsterdam. Goedemiddag meneer Repping. Goedemiddag. Wat is voor u de aanleiding voor dit onderzoek? En de aanleiding voor het onderzoek is dat uh, we diverse studies uit het buitenland weten dat er uh, mogelijk verhoogde gezondheidsrisico's zijn bij kinderen geboren naar IVF. En waar we eigenlijk onderzoek naar willen doen is naar waar dat nu door komt. Er zijn eigenlijk drie uh, Sorry, er zijn drie elementen waardoor dat zou kunnen komen. Eén, het zou kunnen komen door de behandeling van de vrouwen die IVF ondergaan. Twee, het zou kunnen komen door de laboratoriumfase. Dus kinderen die geboren worden aan IVF zijn... in de eerste dagen van hun ontwikkeling brengen ze zich in een laboratorium. En dat is natuurlijk anders dan normaal gesproken. En drie, het zou ook kunnen komen door de ouders zelf. Dat die ouders uh, van zichzelf al een verhoogd risico hebben... om, het krijgen, om kinderen te krijgen met, uh, met hoge gezondheidsrisico's. Ja, u hebt natuurlijk al enig onderzoek gedaan. Uh, in welk opzicht verschillen uh, jonge ivf kinderen van andere kinderen? Nou, wat we weten van kinderen geboren in IVF is zijn, dat zij een iets verhoogd risico hebben op uh, aangeboren afwijkingen. En Wat we ook weten is dat, uh, dat het zo lijkt dat die kinderen een, uh, een verhoogde bloeddruk hebben en een mogelijk verhoogd glucosegehalte. Uh, en er zijn andere studies die, die aangeven dat ook de geboortegewichten van die kinderen zouden kunnen verschillen. Um, een baby is een baby zou je zeggen. Wat verklaart het verschil dan? Nou, dat is precies de reden waar, waar we het onderzoek naar doen. Dus uh, een baby is inderdaad een baby. En het is ook zeker niet zo dat die kinderen geboren in IVF nu een ernstig gezondheidsrisico lopen. Want anders, anders waren we daar natuurlijk al lang achter gekomen. Maar er zijn dus onderzoeken die aantonen dat dat zo is. Er zijn ook onderzoeken die dat tegenspreken. Maar waar we met name nu naar op zoek zijn, uh, is natuurlijk uh, vinden wij dat vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben voor patiënten die dit soort behandeling ondergaan, dat we moeten achterhalen of het zo is. En als het zo is, dan willen we weten of we dat kunnen aanpassen. Je kan je voorstellen dat als het komt door een bepaalde component in het laboratorium, dat je die component zo wil aanpassen dat die voorhoogde gezondheidsrisico's er niet meer zijn. Hoe gaat het onderzoek eruit zien? In de eerste fase van het onderzoek wat we willen doen is dat we gelukkig in Nederland, dat de IVF daar goed gereguleerd is, dus dat wil zeggen dat er maar 13 IVF-centra zijn in Nederland. En wat we gaan doen is we gaan de gegevens van die 13 IVF-centra proberen te koppelen aan de gegevens die ook goed geregistreerd worden in Nederland van alle geboortes van kinderen. En dan willen we kijken of we dus in dat cohort van 10 jaar, dat gaat dus om ruim 30.000 kinderen geboren naar IVF, zien of bijvoorbeeld het geboortegewicht of de de duur anders is bij kinderen die ontstaan zijn in IVF. Het interessante is natuurlijk dat de oudste IVF-baby in Nederland uh, pas 30 jaar is, dus nog erg jong. Ja, dat is zeker zo. Dat maakt ook tegelijkertijd uh, dit onderzoek uh, uh, ingewikkeld. Dat betekent dat je eigenlijk het liefst wat je zou willen doen... is dat je kinderen die geboren worden naar dit soort ingrepen... dat je die eigenlijk allemaal gewoon een lange termijn vervolg kan aanbieden. Dat is zeker niet zo geregeld. Um, maar ja, we weten wat pas, pas over die kinderen... Uh, als het over echt lange termijn effecten gaat als ze 60 zijn... dan moeten we daar toch gewoon geduld op hebben. En, en helaas is het ook zo dat je daar niet gebruik kan maken... van allerlei muismodellen, want muizen zijn geen mensen. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon met z'n allen ons moeten committeren om op lange termijn deze kinderen te vervolgen... om daar enigszins zinnige uitspraken over te kunnen doen. Hoogleraar Repping van het AMC in Amsterdam, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. In Amsterdam-West heeft de brandweer een dode gevonden... tijdens het blussen van een brand in een woning. Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend. In het huis woedde vannacht een felle uitslaande brand. De panden ernaast liepen rook- en waterschade op. De brandweer is de huizen binnengegaan om te controleren of er mensen aanwezig waren... Maar dat was niet het geval. De NS heeft een 89-jarige vrouw excuses aangeboden... voor het gedrag van een conducteur. De vrouw was op weg naar haar dochter in Zwolle... en had op het station in Rotterdam een OV-chipkaart gekocht. Toen de conducteur die tijdens de reis controleerde... bleek ze niet te zijn ingecheckt. Op Utrecht Centraal moest ze de trein uit... om dat alsnog in te doen, dat inchecken. Maar ze redde het niet om op tijd weer bij de trein te zijn. Uiteindelijk kwam ze twee uur later... dan de bedoeling was aan in Zwolle. Dat had niet mogen gebeuren, zegt de NS. Onze. Conducteurs kunnen een hele goede inschatting maken... wanneer iemand te goed of trouw iets verkeerd gedaan heeft. Zoals deze mevrouw. Of wanneer er echt een notoire zwartrijder in de trein zit. Hij had uh, haar moeten aangeven, mevrouw. Um, volgende keer uw pas voor de paal houden. U hoort een piepje en dan bent u ingecheckt. Ik wens u een hele prettige reis naar uw dochter. En deze mevrouw van 89 heeft van de NS ook nog een bos bloemen gekregen. Sport. De shorttrackers Shinki Knecht en Niels Kerstolt hebben in Turijn bij het eerste olympische kwalificatietoernooi... de halve finales op de 1500 meter bereikt. Kerstolt was de beste in zijn kwartfinale. Knecht finished als derde en bereikte zo ook de laatste 16. Bij de vrouwen plaatste Jorien Ter zich voor de halve finales op de 1500 meter. Ze werd tweede in haar kwartfinale. Om deelname aan de spelen van Sochi op een afstand af te dwingen... is een klassering bij de beste 36 over twee toernooien... in Turijn en volgende week in Colombia nodig. Rafael Nadal heeft ook zijn derde en laatste groepswedstrijd bij de World Tour Finals in Londen gewonnen. De Spaanse tennisser was in drie sets te sterk voor de Tsjech Thomas Beric. Nadal was al zeker van een plaats bij de laatste vier, maar door zijn zegen kwalificeerde ook Stanislav Wawrinka zich voor de halve finales. Die versloeg eerder al de uitgeschakelde Spanjaard David Ferrer. De alleen sportberichtje: de Serviër Novak Djokovic is in groep B al zeker van een plaats bij de laatste vier. De Zwitser Roger Federer en argentijn Juan martin Del Potro... strijden vanmiddag tegen elkaar om het laatste startbewijs voor de halve finales. En er is verkeer. Dennis mooi. Een hele goede middag. Op de A1 ja. richting Amsterdam staat tussen Barneveld en Hoeverlaken 6 kilometer file. Bij het knooppunt Hoevelaken zijn er het hele weekend werkzaamheden. De hoofdrijbaan is tot maandagochtend vroeg in de richting van Amsterdam daar afgesloten. De A9 richting Alkmaar tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer. Drie kilometer door werkzaamheden. In die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Ook een ongeluk op de A13 richting Den Haag. Daar staat bij Delft Noord twee kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Politie en justitie tappen onnodig veel telefoons en dataverkeer af... zegt top, een topman van het Openbaar Ministerie. De AMC in Amsterdam gaat een groot onderzoek doen... naar extra gezondheidsrisico's bij IVF-kinderen...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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Wij zijn Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks om kwart voor één een, een gesprek met hoogleraar Bart Jacobs... over het afluisterschandaal rond de NSA. Maar eerst het Argos-onderzoek. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de Vira. Het werd duidelijk dat het project een kleine half miljard euro verlies gaat opleveren. En dat is niet voor het eerst dat het parlement moet terugkijken op ontspoorde infrastructuurprojecten. Ook Argos heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan infrastructuurprojecten die miljoenen en soms miljarden te veel zijn gaan kosten. Een maand geleden nog maakte we een programma over de Parkstadring in Limburg. Een snelweg in het zuidoosten van de provincie die nu al twee keer alle kostenberekeningen heeft en vorige week verscheen een nieuw boek over zulke megaprojecten... geschreven door Hugo Primus en Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft. Volgens de twee hoogleraren kan de overheid met de tips uit dat boek... miljarden besparen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar is dat ook zo? Luister naar een bijdrage van Stefan Heidendaal. Als wij achteraf kijken wat is er met projecten fout gegaan, en dan hebben we natuurlijk een rijke bibliotheek voor handen, dan is het eigenlijk altijd zijn het te snel geweest. Uh, ik ken eigenlijk geen voorbeelden waar het mis is gelopen doordat de besluitvorming wat traag verliep, maar heel veel voorbeelden waar het uiteindelijk op de kritieke momenten te snel ging. Ik vind dat er veel te weinig reflectie zit. We zouden veel vaker moeten kijken naar wat heeft het project achteraf gekost. Wat zijn achteraf de baten? Hoe hebben we die ingeschat? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En als het niet klopt, wat kunnen we ervan leren? Ik dacht dat er een protestbijeenkomst was. En ik ontmoet hier een stijl politici die die weg komen verdedigen. Nou, daar ben ik niet voor gekomen. Ik begrijp niet dat iemand gewoon met droge ogen hier kan komen beweren... we gaan alvast een weg aanleggen. Nou, ik vind dat zo absurd. Een geëmotioneerde buurtbewoner haalt uit tegen de parkstad Buitenring. tijdens een actiebijeenkomst in het Limburgse Brunsum. Een maand geleden werd bekend dat in Zuidoost-Limburg een begin wordt gemaakt met de aanleg van een snelweg. terwijl vaststaat dat er de komende anderhalf jaar niet op mag worden gereden. En zelfs of er ooit over de weg mag worden gereden, is onzeker. Dat nieuws leidde tot felle reacties van tegenstanders van de weg. Er zou te weinig zijn nagedacht over de noodzaak en de kosten van de weg. Maar Erik Koppen, de verantwoordelijke VVD-gedeputeerde... en drijvende kracht achter de weg, wil niks van die kritiek weten. We hebben er jaren over gesproken. Dan heeft hij het over de nut en de noodzaak van de weg... zoals die nu wordt voorgesteld, maar die staat niemand ter discussie... Nee, is dat zo? Die, die discussie hebben we gevoerd en die hebben we afgesloten. En alle gemeentes en de provincie zijn ervan overtuigd dat die weg er in die vorm moet komen. Aldus gedeputeerde koppen, vier weken geleden in onze uitzending. Maar niet alleen uit de hoek van bezorgde bewoners en de milieubeweging klinkt kritiek op de weg. Ook uit wetenschappelijke kring krijgt het project afkeurend commentaar. En die wordt verwoord door twee hoogleraren... die zich al jarenlang bezighouden met grote infrastructurele projecten. Zogeheten megaprojecten. En de buitenring in Limburg is in hun ogen een tragisch voorbeeld... van alle zaken die mis kunnen gaan bij zo'n project. Dan krijg ik een beetje een déjà vu-gevoel. Dan denk ik de geschiedenis herhaalt zich... want dit soort verschijnsel hebben we op nationaal en op regionaal niveau al heel veel gezien. Bert van Wee en Hugo Primus. Zij gelden internationaal als experts als het gaat om besluitvormingsprocessen rondom grote infrastructurele projecten. Vorige week kwam een meer dan 400 stellend boek uit dat ze samen met wetenschappers van over heel de wereld schreven. Het International Handbook on Megaprojects. En daarin wordt diepgaand geanalyseerd waarom projecten zo vaak uit de hand lopen. Ook in Nederland kennen we een aantal voorbeelden van megaprojecten die zijn ontspoord. Zoals de Betuweroute, de Noord-Zuidlijn en de HSL, de Hoge Snelheidslijn Zuid. Samen met de twee hoogleraren analyseren we waarom er zoveel misgaat met grote projecten. Waarom worden ze zoveel duurder dan geraamd? Waarom gaan bestuurders door met de aanleg van projecten ook als de beloofde rendementen niet worden gehaald? En wat kost die doelersmentaliteit de belastingbetaler? Er worden hele de, uh, politieke debatten nu gevoerd over uh, bezuinigingen van 6 miljard. En dat doet ontzettend veel pijn. En we moeten oppositiepartijen erbij betrekken om de boel maar rond te krijgen. Dus ik vind toch dat we uh, goed moeten kijken naar de vraag... of wij het beschikbare belastinggeld wel goed besteden. En misschien ook naar de vraag of we het begrotingstekort verder moeten terugdringen... door niet meer hele prestigieuze projecten aan te leggen... die ons achteraf meer kosten dan opleveren. Argos, over kostbare lessen uit het verleden... en besparende adviezen voor de toekomst... in de wereld van beton, asfalt en spoor. Het is heel menselijk om een begroting te maken, ergens van... en daarbij te optimistisch te zijn en de kosten te onderschatten. Ook ik heb een keer een huis verbouwd en ik heb de kosten flink onderschat. Hoeveel duurder was die dan wat u gepland had? 40.000 gulden. Op een bedrag van 100.000. Dus u bent zelf 40% over uw eigen budget heen gegaan... bij een verbouwing van uw huis. Klopt. Dan moet ik wel zeggen dat dat niet zo is... dat we precies hetzelfde hebben gedaan als wat we van plan waren. Maar we hebben gewoon ook extra dingen gedaan. Ja, dat is bestuurderstaal. Dat klopt. Uh, ik wil daarmee alleen maar illustreren... dat niets menselijk ook bij mij vreemd is. Als ik nu eenzelfde verbouwing zou doen... zou ik me veel beter informeren naar tegenvallers... waar ik me toen niet in verdiept had. Pecht van Wee. Hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de Technische Universiteit Delft. Hij is niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. Ook na jarenlang onderzoek heeft hij begrip voor te veel optimisme en onervarenheid. Samen met Hugo Primus, emeritus-hoogleraar systeeminnovatie en ruimtelijke ontwikkeling, adviseerde hij de Commissie Duivestein. Parlementaire commissie die bijna tien jaar geleden onderzocht waarom grote projecten in Nederland altijd zoveel duurder worden. En nu publiceren ze samen met internationale collega's een groot standaardwerk over infrastructurele projecten. En daarin stellen ze ons deels gerust. Miljardenoverschrijdingen bij grote projecten zijn geen uniek Nederlands verschijnsel. Sterker nog, Nederland doet het eigenlijk best goed. Bert van Wee. In Nederland is ongeveer 55% van de projecten achteraf duurder... dan de formele schattingen ten tijde van het besluit. En 45% van de projecten wordt voor het budget of zelfs daaronder gebouwd. En internationaal gaat bijna 90% over het budget heen. Maar ook al blijven in Nederland de kosten relatief binnen de perken... toch zijn er in het verleden gigantische bedragen verloren gegaan. Ik heb eens een berekening gemaakt naar de vraag hoeveel euro is er gaan zitten in de kostenoverschrijding... van alle grote infrastructuurprojecten in Nederland sinds 1980. En ik kwam met een naar mijn mening vrij voorzichtige schatting... op 100 miljard euro. Ik wil niet suggereren, we hadden 100 miljard kunnen besparen... Um, door alles perfect te doen. Want tegenvallers kun je altijd hebben. En bovendien zijn er ook projecten gebouwd voor minder dan die schatting... en dan moet je er misschien weer van afhalen. Maar de boodschap is wel... Kostenoverschrijdingen, daar gaan gigantische bedragen uh, in zitten. En het is niet alleen dat bedrag wat je dan meer kwijt bent... ...het is ook misschien zo dat je projecten niet had aangelegd... ...als je goed was geïnformeerd. En een ander verschijnsel is dat je misschien voor hetzelfde geld... ...andere projecten had uh, aangelegd die je liever had gehad... ...als je maar had geweten wat de juiste kosten waren. Om kostenoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen, moeten politici radicaal anders gaan denken over grote projecten. Primus. De stoere uh, bewindspersoon die eens even vertelt hoe de wereld in elkaar zit en wat er gaat gebeuren... dat hoort ook toch niet helemaal meer bij de situatie die we nu hebben... waarin er erg veel uh, burgers bestaan die ook allerlei ervaringen hebben en allerlei kennis kunnen genereren. Uh, dus ik denk inderdaad dat, dat uh, het verstandig is dat uh, de politici op dat punt een stapje terug doen... En dus uh, veel meer investeren in de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen. In het boek van Primus en van W worden meerdere hoofdstukken gewijd aan hoe dadendrang van politici en ambtenaren de besluitvorming negatief beïnvloedt. Het is een eigenschap die in de politieke arena vaak nodig is om iets voor elkaar te krijgen. Maar bij grote infrastructurele projecten kan dat desastreus uitpakken. In Nederland is één casus model gaan staan voor hoe het mis kan gaan de Betuwe route. Hij komt dus daar vandaan, vanuit de richting Rotterdam. Dat schitterende huis wat je daar ziet, dat moet plat. Mijn huis moet plat. Voor iedereen hier in de regio is in ieder geval duidelijk dat ding mag en moet er niet komen. Een fragment uit het programma Nieuwslijn uit 1991. Een bewoner langs het tracé van de Betuwe route maakt zich ernstig zorgen over zijn huis dat gesloopt moet worden voor de nieuwe spoorlijn. De route sluit de haven van Rotterdam aan op het Duitse spoorwegennet... en moet daarmee de economie stimuleren. Wat opvalt is dat politici geen enkele twijfel hebben... over nut en noodzaak van de spoorlijn. Hij komt er absoluut. We hebben, we hebben hem nodig. En we zouden ons land grote schade berokkenen... als we deze railgoederenlijn niet zouden ontwikkelen. Hanja Maywege in 1992. ze was toen minister van Verkeer en Waterstaat. De kosten van de Betuwe-route lopen al in de ontwerpfase snel op. Dat meldt het n in 1993. Door de extra milieumaatregelen wordt de lijn wel veel duurder... dan oorspronkelijk werd begroot. De kosten komen nu uit op ruim 6 miljard gulden... terwijl oorspronkelijk werd uitgegaan van 2,5 miljard. Het is de bedoeling dat in het jaar 2000 goederen treinen... over de Betuwe-lijn naar Duitsland rijden. Zes jaar later, het is dan 1999. Het blijkt dat de tegenvallers zich blijven ophopen. De regering zet door. Het kabinet is in ieder geval zeker. Ondanks alle kritiek, nu is hij niet meer rendabel... nauwelijks privaat te financieren, toch niet zo voordelig voor het milieu. Ondanks al die kritiek moet de Betuwe lijn er gewoon komen. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Ja, we moeten absoluut doorgaan. Want het gaat om de vraag hoe kom je met je goederen van Rotterdam naar Europa. En dat kan niet alleen over het water. Dat moet zeker ook niet alleen over de weg. Daar heb je ook spoor voor nodig. En het gaat voor de hoofdroute echt minimaal om 200 treinen per dag... in het jaar 2015. Dat is de schatting. En dat kan echt op geen andere manier. En dus is Paars vastbesloten. Die Betuwelijn, waar overigens al flink in is geïnvesteerd... die B-w-lijn komt er. In 2000 komt de Algemene Rekenkamer... met een vernietigend rapport over de Betuwelijn. Onnauwkeurig. Niet goed onderbouwd, onvoldoende doorberekend, de rooskleurige prognoses. Keiharde, bijna ongebruikelijke taal van het hoogste controleorgaan in Nederland, de Algemene Rekenkamer. Maar de aanleg gaat door. Al belooft premier Kok wel beterschap voor toekomstige projecten. Je moet ook groot genoeg zijn om daar lering uit te willen trekken. En zeggen, kijk eens, als dit de vinger legt bij uh, ook uh, fouten in een proces die we van nu af aan in dit proces of in andere grote infrastructurele projecten kunnen vermijden, dan moet je daar je voordeel mee doen. Verder is het denk ik fair om te zeggen, heel veel van het voortgeschreden inzicht is ook pas in de loop van de tijd ontstaan. Als het misgaat met een project brengen politici vaak het argument in stelling... dat er sprake is van voortschrijdend inzicht... en dat veel negatieve consequenties niet te overzien waren. Maar Primus en Van Wee maken in hun boek over megaprojecten duidelijk... dat politici heel bedreven zijn in het manipuleren van cijfers... en zaken bewust te rooskleurig voorstellen. Dat begint al vroeg in het besluitvormingsproces... als moet worden duidelijk gemaakt waarom een project er moet komen... Zo ook bij de route. Dankzij die route zouden er uh, 65 miljoen ton via Nederland vervoerd gaan worden. Nou ja, dat waren geen neutrale schattingen van de baten van de Betuweroute. Waarom uh, doen bestuurders dat? Want je zou zeggen, waarom zou je nog iets willen aanleggen... wat uiteindelijk veel duurder wordt en waarvan je ook nog kunt betwisten... of het economisch wel zo rendabel is. Veel mensen willen de geschiedenisboeken ingaan als iemand... die toch maar mooi uh, een bepaald project erdoor heeft gekregen. Je gaat veel eerder de geschiedenisboeken in... omdat je een dossier rond hebt gekregen... wat heeft geleid tot aanleg van een megaproject... dan wanneer je bijvoorbeeld achterstallig onderhoud... aan vaarwegen, spoorwegen of uh, gewone wegen hebt weggewerkt. Dat is veel minder zichtbaar. En dat kunnen we verklaren met wat in het jargon heet... de public choice theory. Die kijkt naar mensen die worden gekozen... Wanneer wordt je gekozen? Als je zichtbaar bent, als je spraakmakend bent. In ieder geval in positieve zin. Dus politici hebben veel te winnen bij media-aandacht... waarbij ze uh, de reputatie hebben, ze hebben het toch maar mooi geregeld. En dat dan later die kosten veel hoger blijken te zijn. Ja, wie dan leeft dan zorgt. Een prognose van 65 miljoen ton. Een eenvoudige berekening leert ons dat er vorig jaar... slechts 32 miljoen ton goederen vervoerd zijn over de Betuwe-lijn. Dat is dus iets minder dan de helft van die prognose. Niet alleen de geschatte opbrengsten worden te mooi voorgesteld... ook de kosten voor de bouw worden niet reëel ingeschat. En wat dan blijkt is dat sommige partijen belang hebben... bij een willens en wetens te lage schatting... omdat ze weten dat ook al blijkt later dat die kosten te laag zijn ingeschat... dat al verschillende mensen hebben gezegd en organisaties... wij zijn voor, op basis van de te lage schatting. Dus je wordt beloond voor een te lage kostenschatting... omdat daarmee de kans groter is... dat er een positief besluit over het project wordt genomen. En wat betreft de beter route is hier absoluut sprake van. Toen ik die eerste kostenschattingen zag... heb ik een hele simpele sigaredoosberekening gemaakt... En ik kwam er meteen achter, die kan je never, nooit niet aanleggen voor die 1,1 miljard uh, gul, uh, euro. Uh, ik had een berekening toegemaakt uh, begin jaren 90 en kwam op 10 miljard gulden, dus 4,5 miljard euro. En daar nou heb had ik helemaal niet veel tijd ingestoken. Ik keek gewoon hoe lang is die lijn, wat zijn ongeveer de kosten per kilometer van rail, waar krijg je kunstwerken, bruggen, viaducten, inpassingsmaatregelen, geluidsschermen. En een hele grove berekening, daar kwam ik uit op ongeveer 10 miljard gulden. Nou ja, hij is uiteindelijk ook ruwweg voor dat bedrag aangelegd. Dus toen al zeiden mensen, zoals ik, ik was niet de enige... dat gaat nooit lukken voor dat bedrag. Het te mooi voorstellen van de kosten en baten van een project... vergroot de kans dat het toch komt aanmerkelijk. Uit het Handbook on Mega-Projects wordt duidelijk dat de bestuurders zich er wereldwijd aan schuldig maken. Het komt zo vaak voor dat er zelfs een wetenschappelijke term voor is bedacht: The survival of the unfittest. Wil je dat het project het gaat halen, dan moet je zaken bewust te mooi voorstellen. Hugo Primus. Dit is het gedachtegoed van Ben Fleuberg, een Deense hoogleraar die nu in Oxford doseert. En die spreekt inderdaad over the survival of the unfittest. Dus als er een bepaalde claims zijn van wat gaan we nou doen eh, ter besteding van onze eh, belastingcenten... Eh, dan worden er kosten gemaakt. Dat is in Nederland ook verplicht voor grote projecten... Eh, en als dus dreigt zo'n kosten-baten-analyse niet helemaal goed uit te pakken, dan is er veel aangelegen om de kosten wat te drukken en om de baten wat op te voeren door te zeggen ja de, de hele regio krijgt hier een geweldige stimulans als we dit aanleggen. Is in strijd met de feiten, maar dat is verleidelijk. Want het kan zijn dat dan men denkt, nou, dit is toch een hele uh, positieve variant. En als het dan achteraf tegenvalt, dan kunnen we niet terug. En dan uh, heeft, uh, heeft het, uh, hebben we allemaal nakijken. En je zal zien dat als er eenmaal ligt, zijn we allemaal hartstikke blij. Maar ook na de betuwe route ging het nog regelmatig mis. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Hij zou er doorheen gedrukt zijn met een te rooskleurige begroting... de Amsterdamse Noord-Zuid-Metrolijn. Een enquêtecommissie van de gemeenteraad onderzoekt... wat er allemaal fout is gegaan bij dit megaproject... dat zeker twee keer zo duur wordt als destijds begroot. De afgelopen jaren kreeg toenmalig wethouder Geert Dales veel kritiek. Vanochtend werd hij gehoord door de enquêtecommissie... en Martijn van der Wiel sprak hem na afloop. Ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren... aan een beeld van een voorbereiding die gedegen was en die uh, zich heeft uh, afgespeeld op een hele verantwoorde wijze. Niet alleen toenmalig wethouder van Amsterdam, Dales heeft moeite met de kritiek die er is op zijn functioneren. Meer politici reageren getergd als er kritiek komt... op een megaproject dat een fiasco is geworden. Ook bij de aanleg van de HSL Zuid, waar nu de Vira over rijdt... bijt minister Netelenbos hard van zich af. In 2004... Wordt ze door de Commissie Duivenstein flink aangepakt op het feit dat ze kostenoverschrijdingen niet heeft gemeld aan de Tweede Kamer? Zachte cijfers die per week en per keer in de post veranderden. Want zo ging dat ook in het departement. Da daar kun je niet mee werken. Ja, ik vind het ook kinderachtig hoor dat we dit soort vragen moeten stellen. Het gaat om het simpele gegeven dat er tussen de Kamer en de regering... afspraken zijn gemaakt over hoe er wordt gerapporteerd. That's maar ik heb question. gestuurd op taaks aan het budget en de Kamer wist dat. En de Kamer wist ook dat spanningen geen harde cijfers waren... en dat ik de oplossingen verzocht, wist de Kamer Mevrouw ook. Mevrouw Netele -Bos, 300 miljoen was hard. De rest zou kunnen worden Nee, dat blijkt later niet te kloppen, voorzitter... Dat dat kunt u ook zien in dat, stukken. Nou, dat blijkt later om... niet te kloppen, om... maar we hebben het over Dat was dus niet hard en daar was men het dus niet over eens. In het boek van van W en Primus worden niet alleen problemen rond megaprojecten geanalyseerd, er worden ook oplossingen aangereikt. Sommige daarvan lijken op het intrappen van een open deur, maar de hoogleraren benadrukken dat ze in de praktijk toch vaak worden overgeslagen met alle gevolgen van dien. De eerste valkuil is dat men komt met een oplossing zonder het bijbehorende probleem te specificeren of de bijbehorende uitdaging. Je moet dus eerst de vraag stellen, welk probleem moet ik oplossen of welke uitdaging moet ik aangaan? Ten tweede moet je je afvragen, wat zijn in principe volgens allerlei partijen mogelijk interessante oplossingen voor dat probleem of voor die uitdaging? Ik heb niets tegen mensen die met een visionair plan komen... Bijvoorbeeld, ik denk dat er een meterroute moet komen of een Zuiderzeelijn. Maar je moet dan eerst een stap terug doen. Waarom zou je dat willen? En net dat afwegen van alternatieven, waarvan W voor pleit... is door de regering ingeperkt. Dat begon met de commissie Elverding in 2008. Die commissie deed toen in opdracht van de regering onderzoek... naar de reden van de vaak lange duur van grote projecten. En ze adviseerden om de besluitvorming heel anders in te richten. Die hebben dat allemaal geanalyseerd en die hebben eigenlijk geconcludeerd... dat als je kijkt naar de redenen van de vertraging... dan blijft er iets bij een ambtelijk apparaat een tijd liggen. Dat kwam er even niet van. Voor een heel groot deel is dat zwak management. Zwak management. Om dat probleem aan te pakken adviseerde de commissie Elverding... om het eindeloze gesoebat over het wel of niet doorgaan van een project... drastisch in te dammen. Alle partijen moeten maar één keer de kans krijgen om een zegje te doen. Je moet in de beginfase alle betrokkenen proberen uh, bij elkaar te brengen. Die moeten allemaal hun inbreng leveren. Uh, ook degene waarvan we vermoeden dat die erg tegen zijn. Laat ze hun inbreng maar leveren. Als dan iedereen zijn inbreng geleverd heeft, is de benadering. Dan nemen wij een voorkeursbesluit. Dus misschien hebben we wel alternatieven afgewogen. Maar nu zeggen wij, en dit gaat een worden, variant A. En dan zegt uh, de commissie Elverdink, we hebben besloten... Nou, dat moeten we doen ook. En nu moet dus de uitwerking en vervolgens de uitvoering moet redelijk snel verlopen. Na die eerste inspraakronde ligt er dus een voorkeursbesluit. En in de praktijk betekent dat dat de discussie over nut en noodzaak van het project voorbij is. En er wordt begonnen met de aanbesteding van het project. Noord-Zuidlijn, prachtig voorbeeld. Daar worden tegelijkertijd een aantal aanbestedingen georganiseerd... die te maken hebben met stations, maar ook met, met de, de tunnels... Ja, dan gaat iedere eh, aannemer die zich meldt en die een prijs opgeeft... gaat uit van een vrij ongunstig scenario over de vraag... He, zijn zij op tijd klaar? Eh, moeten wij nog aanpassingen verrichten om te zorgen... dat er geen kortsluitingen plaatsvinden? En dat zijn dus fantastische bedragen die daar ineens uit de hoed worden getoverd... die bij de begrotingen ongeveer op nul zijn geschat. Maar het kan ook anders, zegt Primers. Eigenlijk zou je besluiten over megaprojecten zoveel mogelijk moeten opdelen in kleine stapjes. Dan kun je tijdens het project leren van je fouten. En kun je ook nog op tijd stoppen of veranderingen aanbrengen. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor een Westerschelde-tunnel. Dat lijkt me lastig om die voor de helft te realiseren. Dus daar moet je wel in één keer uh, de oevers uh, verbinden. Maar dat is inderdaad de redenering... Commissie Elverding zegt, als wij het voorkeursvariant hebben bepaald, dan geldt eigenlijk het motto alle helpers weg. Milieubeweging wordt bedankt voor de inbreng enzovoort, maar we gaan het toch uitvoeren en die burgers allemaal leuk en aardig. Maar nu moeten wij het realiseren. En als wij achteraf kijken, wat is er met projecten fout gegaan? En dan hebben we natuurlijk een rijke bibliotheek voor handen. Dan is het eigenlijk altijd... We hebben even dus zijn te snel geweest. We hebben in dat stadium hadden we dadeldrone. Het hebben iets besloten waarvan achteraf is gebleken dat het niet rekening hield of onvoldoende rekening hield met de kennis die we pas later hebben verworven. Megaprojecten zijn dus gebaat bij een aanpak die eigenlijk het realiseren van het project voortdurend ter discussie stelt. Is die weg wel nodig? Kan die spoorlijn niet wat korter? Wat zijn de alternatieven? Maar hoe moeten politici die boodschap verkopen als ze worden afgerekend op zichtbare resultaten? Wat je hoopt is dat ook burgers uh, op enig termijn waarderen dat er bewindspersonen zijn die die onzekerheden ook benoemen. Die ook aangeven waar de beperkingen liggen, ook van de rol van de overheid. Die dus realistisch opereren en die dus ook achteraf uh, zonder gêne kunnen aangeven, oké, okay, dit is uit de bus gekomen. En gegeven alle dingen die inmiddels uh, zich hebben gemanifesteerd, blijkt dat de beste oplossing te zijn. Dus imago, prachtig. Maar je zou willen dat het imago aan andere dingen wordt ontleend... dan dat in het verleden is gebeurd. Dat is natuurlijk al op een bepaalde manier gebeurd. Hè? Uh, de commissie Duiverstein heeft uh, ex-minister Netelbos... ik geloof vier uur uh, geïnterviewd. Ge had de zwaarste behandeling van allemaal ja, die is daar niet helemaal zonder uh, kleerscheuren uitgekomen. Dus dat hele storen, daar zie je al in de praktijk... dat er veel minder respect voor bestaat dan uh, in de goede oude tijd. Uh, dat je nog eens kon zeggen, zo doen we het. En uh, uh, ik heb niks te maken met alle bezwaren. We hebben daar jaren over gesproken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 Minstens het dubbele van wat oorspronkelijk geruimd was. Die weg is volgens Primus en Van Wee slecht onderbouwd. Maar Koppen toont zich niet onder de indruk van de kritiek van de hoogleraren. Ja, meneer Van Wee ken ik. Ik ken ook de sigarenkistmethode van de heer Van Wee. Maar het is heel simpel. U zegt een beetje alsof u hem niet serieus neemt. Ja, nou ik neem in ieder geval die sigarenkistberekeningen... over infrastructurele werken. Uh, neem ik niet serieus. Wij willen met deze regio verder. En daarvoor is die buitenring nodig. En vervolgens is het nu aan mij om dat ook waar te maken, om het uit te voeren. Volgens Primus en van Wee is het onverstandig om je als bestuurder af te sluiten voor kritiek. Of die nu van de milieubeweging, bewoners of van wetenschappers komt. En dat geldt ook voor de Parkstadring. En die kostenbatenanalyse, de eerste die rammelde flink. Er is niet voor niets een tweede kostenbatenanalyse gekomen. Die is wel een stuk beter, maar nog steeds kun je daar op onderdelen kanttekeningen bij plaatsen. En ik denk dat als je het, uh, die nog verder verbetert, dat de kans groot is dat je erachter komt, dat die weg ons meer kost dan oplevert. Dus ik zou zeggen, de huidige variant toch vermoedelijk maar niet doen, of in ieder geval kijken of het niet goedkoper kan. Dan spraken we ook de gedeputeerden en die hebben we ook die kritiek van u voorgelegd. Die zei, ach, daar hebben we meneer Van Ween met zijn sigarenkist, rekenmethodes, daar ga ik me niks van aantrekken. Dan krijg ik een beetje een déjà vu gevoel. Dan denk ik de geschiedenis herhaalt zich, want dit soort verschijnselen hebben we op nationaal en op regionaal niveau al heel veel gezien. Ik moet mij wetenschappelijk verantwoorden. Hier gaan dingen niet helemaal naar de regelen der kunst. En ik denk dat die baten worden overschat of de kosten worden onderschat. Dan is het mijn verantwoording om dat te zeggen. voor politici die in de toekomst willen voorkomen... dat ze zichzelf financieel in de vingers snijden. De International Handbook on Mega Projects... van Hugo Primus en Bert van Wee... verschijnt bij Edward Elger Publishing. En de reportage werd gemaakt door Stefan Heidendaal... Job van der Meijden en Kees van der Bos De techniek lag in handen van Alfred Koster. En als u de reportage terug wilt horen... ga dan naar www.vpiro.nl slash Argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week informatie over wat u van de uitzending mag verwachten. Radio 1. Argos. De zelfmoordcijfers in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg... zijn de afgelopen jaren gestegen van 539 gevallen in 2007... tot maar liefst 677 gevallen vorig jaar. Dat maakt het ministerie van VWS gisteren bekend... naar aanleiding van een WOP-verzoek van de redactie van Argos. Redacteur Erik Arends is aan de lijn, want die heeft dat WOP-verzoek gedaan. Waarom eigenlijk, Erik? Wij wilden graag weten hoe het ervoor stond met die suicidecijfers, met name in één GGZ-instelling in Utrecht, namelijk Altrecht. We hebben eerder dit jaar een paar uh, uitzendingen gemaakt uh, over suicidegevallen in Altrecht, waarbij de, waarbij duidelijk was dat, dat er dingen mis waren gegaan bij de behandeling. Uh, vooral het tweede, de tweede uitzending was heel duidelijk. Daar had de IGZ ook een vertrouwelijk rapport over geschreven. Ja. Dat was echt funest over. Uh, over de behandeling en ook de, over de manier waarop ze die uh, suïciden hadden onderzocht. En nu blijkt het een uh, wil... algemener probleem te zijn, Erik, als je die cijfers kijkt. Wat zeg je, sorry? Is het een algemener probleem dan alleen bij Altrecht in Utrecht, als je deze ja, cijfers nou, die... ziet? Ja, daar is, daar, daar is niet heel veel uh, op dit moment nog over te zeggen. We hebben een hele lange lijst gekregen na veel uh, duwen en trekken van het ministerie van VWS... waar op alle GGZ-instellingen staan... Uh, met cijfers over de periode 2007-2012. Dan vallen er wel een paar uh, in op. Hè. Uh, Altrecht die, uh, komt naar voren met 37 suïcides in 2012. Uh, Parnassia, een uh, GGZ-instelling in en rond Den Haag... die hebben er 79 gehad in 2012. En bijvoorbeeld Rivierduinen in Zuid-Holland uh, rond Leiden, uh, 40... Alleen, je kunt dat eigenlijk niet afzetten tegen de andere GGZ-instellingen. Uh -huh. Omdat er niet bij staat hoe groot die GGZ-instellingen zijn, hoe zwaar de gevallen zijn. Je moet zijn. dat eerst ja, analyseren? Moeten we eerst analyseren, ja. ja. Hoeveel trek en duwen was er nodig bij het ministerie om dit los te krijgen? Ja, is, dat valt echt op. Ongelooflijk. Um, de, wij begonnen met een gewone vraag bij de, bij de inspectie: van hoe zit dat eigenlijk? Uh, we zijn bezig met Altrecht, hoe, hoe, hoe zijn de landelijke cijfers? En uh, dat wilden ze eigenlijk in eerste instantie niet geven. Uh, de, de, het argument was: ik heb die mail nog even opgezocht. Het argument was: we kunnen niet de gegevens verstrekken, omdat het registratiesysteem van de IGZ niet, uh, of laten we zeggen, is, is zodanig ingericht dat we uh, niet zo'n cijferoverzicht op een eenvoudige manier kunnen maken. Um, toen hebben we gezegd, nou, geef dan maar wat jullie wel hebben. Dan maken wij zelf dat overzicht wel. Maar dat wilden ze ook niet. Nou, toen hebben we onze toevlucht moeten zoeken tot de erop. Um, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Want ze hebben alle wettelijke termijnen overschreden. En pas nadat we gingen dreigen met een rechtszaak... toen kwamen ze met een besluit over de, over de brug. Ga... we hebben nu wel wat. Uh. Uh, alleen, je moet, je moet het gaan bestuderen, Je moet het gaan analyseren. En dan, en dan terugkomen in de uitzending... Ja, Als je ja. meer weet. Maar eerst, eerst geloof ik dat er nog een uitzending over de Italiaanse maffia komt. Hè, waar je mee bezig bent. Doen we volgende week. Ja, ik denk dat je het woord Ndrangetana weer eens moet uh, gaan oefenen. Dat was uit uh, Apulie, meen ik. Nee, nee Calabria. De Calabria. Calabria. Ja, die zijn hier volop in, uh, in Nederland actief. En we hebben daar nieuwe, nieuwe dingen over uh, gevonden. Volgende week. Erik Aerts. Ja. <laughs> Dank dat jij van de lijn kwam. Oké. Okay. En dan gaan we het nu toch echt hebben over het nsa schandaal de grootste, ja, Het grootste luistervinkenschandaal in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En het breidt zich langzamerhand ook steeds meer naar Nederland uit die nsa affaire Want donderdag zei minister Henk Kamp van Economische Zaken... dat hij zich zorgen maakt over de mogelijkheden in Nederland van economische spionage.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 Bart Jacobs is hoogleraar Digitale Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En bovendien lid van de Cyber Security Raad, adviesorgaan van de regering waarvan minister Kamp deel uitmaakt. Goedemiddag meneer Jacobs. Goedemiddag. Zou u ervan opkijken als het waar is dat de NSA en andere Amerikaanse inlichtingdiensten ook het Nederlandse bedrijfsleven in de gaten houden? Nee, daar kijk ik totaal niet van op. Dat is uh, duidelijk. Dat staat ook in hun taakstelling. Ze moeten het doen eigenlijk. Nederlandse ja, het staat bedrijfsleven. In de taakstelling dat ze uh, de economische spionage moeten verrichten. Dat staat overigens niet in de taakstelling van de Nederlandse inlichtingendiensten. En in Nederland is daar een uitzondering mee. Ja, want uh, we horen minister Kamp zeggen van ja, eigenlijk dachten we dat die Amerikanen bezig zijn met terreurbestrijding. Daar, daar kunnen we inkomen. Maar veel verder moet het niet gaan. Is dat dan een beetje naïef van hem? Nou, in zekere, in zekere zin wel. Aan de andere kant is het toch een van de dingen waar eigenlijk wij met z'n allen over geschrokken zijn. De omvang eh, van de spionage van de Amerikaanse kant en ook Britse kant overigens. En na eh, 9-11 hebben wij de Amerikanen vrij veel nou ja, ruimte en sympathie gegeven om dit soort activiteiten te ontplooien. Onder het mom van eh, terrorismebestrijding. Maar nu is duidelijk geworden dat het gewoon ordinaire po politiek en ook economische spionage is voor een flink deel. Dus Kamp heeft gelijk als hij daar bang voor is. Ja, dat heeft hij zeker gelijk, maar het is ook zo dat de uh, Nederlandse inlichtingendiensten de afgelopen jaren hier al regelmatig voor gewaarschuwd hebben. En daar hebben ze niet naar geluisterd? Of dat, de, dat is wat moeilijk te zeggen bij inlichtingendiensten of ze uh, luisteren ja, naar dat, adviezen? Uh, nou ja, nee, nee, maar de Nederlandse inlichtingendiensten hebben zelf daar advies over uitgebracht dat het Nederlands bedrijfsleven daar aandacht op okay. moet zijn. Het is de vraag hoe brandschoon uh, wij zelf zijn, de Nederlandse diensten zijn. De Telegraaf publiceerde gisteren het bericht... dat de MIVD, de militaire inlichting en veiligheidsdienst... overwoog om op ambassades in het Midden-Oosten... afluisterapparatuur te installeren. En Mark van Nimwegen, topman bij het Openbaar Ministerie... haalde vanochtend het nieuws met het bericht... dat er in Nederland telefonisch meer wordt afgetapt... dan waar ook de wereld. We tappen ons suf in Nederland, zegt van Nimwegen. Uh, wat doen wij zelf allemaal... Nou, Nederland speelt zeker een partijtje mee. De militaire inlichting en veiligheidsdienst heeft een uh, jarenlange uh, staat van dienst... als het gaat om uh, het aftappen van internationaal communicatie, bijvoorbeeld satellietverkeer. Uh, maar daar horen ook uh, andere operaties bij waar wij we misschien niet zo heel veel van weten. Ja. Wat heeft u zelf van ja, de tsunami aan nieuws hierover van de afgelopen weken het, het meest verbaasd, het meest geschokt? Ja, mijn, mijn vakgebied is computerbeveiliging en uh, wat mij toch het meest geschokt heeft is hoe ver de uh, NSE en ook GCSQ, de Britse dienst, hoe ver zij gaan in het ondermijnen van allerlei computerbeveiligingsmechanismen. Want hoe doen ze dat? En, nou ja, door, door uh, te zorgen dat er zwakke implementaties komen van allerlei beveiligingsmechanismen of zelfs be, bewust fouten uh, in software uh, te, te zetten of bedrijven ertoe over te halen om fouten in software aan te brengen zodat er achterdeurtjes gecreëerd worden. En u zou dat kunnen, uh, daarmee kunnen vergelijken met het, het wereldwijd ervoor zorgen dat alle voordeursloten zwak zijn zodat ze hier en daar naar binnen kunnen. En, en dit is volstrekt disproportioneel. Dit werd vroeger ook al wel gedaan in, in uh, encryptieapparatuur, versleutelingsapparatuur die door regeringen gebruikt uh, werden. Uh, er zijn wel gevallen, uh, bekend dat de NSA daar bij bepaalde bedrijven ook achterdeurtjes creëerde. Die apparaten werden destijds... Ja, ja, in een hele beperkte context maar gebruikt. Maar nu gaat het om, om software waar u en ik, ik allema en wij allemaal van afhankelijk zijn. En die worden systematisch ondermijnd. En betekent dat dat er bedrijven zijn, al of niet Amerikaanse bedrijven... die zich door de geheime diensten onder druk laten zetten... om te schoemelen met de veiligheid in de computers? Ja, absoluut. Maar die zijn daar onder de Amerikaanse Patriot Act... Uh, wetgeving toe verplicht om uh, uh -huh. aan mee te werken. Maar onze wetgeving is anders. Onze wetgeving is anders, maar onze wetgeving is niet van toepassing in uh, Amerika. Amerika. En waarom, van al die dingen die we hebben gehoord... is dit het punt waarvan u zegt, uh, dit choqueert me het meest? Ja, dit choqueert me het meeste vanuit mijn achtergrond. Natuurlijk is het ook uh, het punt waar we het net over hadden... dat onder het mond van terrorisme, dus politiek en econo economische spionage beschreven wordt. En verder, wat denk ik de wereld uh, ook choqueert hierin... is dat Amerikaanse wetgeving op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten is beperkt... Maar die beperkt zich dan verder alleen nog maar uh, tot bescherming van de Amerikanen. De rest van de wereld, de niet-Amerikanen, zijn vogelvrij volgens de Amerikaanse uh, wetgeving. Daar kunnen de diensten mee doen wat ze willen. En dat daar zijn met name mensen in Europa waar ja, wij kennen toch een, een, een sterker juridisch veron, uh, verankerd privacybegrip. Voor ons is dat toch chockerend. En dat wordt eigenlijk ondermijnd doordat de Amerikanen dat heel anders aanpakken. Ja, die hebben daar een andere kijk op. Ja. Ik las een stuk uh, in Trouw van u, meneer Jacobs. Ja, u dat u zich... ja, dat gebeurt vaker. Ja. Waar, waarin. Uh... <laughs> Is ook heel interessant trouwens om te lezen. Waar, waarin u zich afvroeg of de NSE ook in Nederland aftappunten heeft. Waar, waarom vraagt u zich dat specifiek af? Nou, dat lijkt me een hele cruciale vraag in deze kwestie. En meneer Snowden heeft op een gegeven moment een document naar buiten gebracht waar een wereldwijd een aantal tappunten uh, van de NSE genoemd werden. Uh, die waren niet heel erg concreet uh, toegespitst. Op die lijst stond Nederland overigens niet. Maar Nederland is wel een land waar een aantal grote transatlantische uh, uh, zeekabels voor internetverkeer aan land komen die van belang zijn voor de rest van Europa. Dus het is vanzelfsprekend dat de NSE daar belangstelling voor heeft. Dan moet ik me wel bij zeggen dat die kabels ook via Engeland gaan. Dus het is uh, ook mogelijk dat er op die kabels in Engeland getapt wordt in plaats van in Nederland. Maar het lijkt me een cruciale vraag uh, om te stellen van staan er tappunten van de NRC in Nederland en weet de overheid hiervan? En, wat en als het antwo antwo antwoord daar nee op is, dan, de dan, minister mag niet liegen in de kamer, nee. dan weten we ook waar we aan toe zijn. En wat voor kabels zijn dat? Wat, wat, wat komt er aan, allemaal aan land in Nederland? Ik ben me weer van niks bewust. Nou, er zijn een aantal hele, hele grote zeekabels die op verschillende punten het land inkomen en die zorgen voor het internetverkeer. Dat zijn glasvezelkabels die op de zeebodem liggen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk de, de lijnen waar bijna al dat verkeer naartoe gaat en als je, of doorheen gaat. En als je wilt tappen zijn dat de cruciale plaatsen uh -huh. waar je die informatie kunt vergaren. Nou, heeft u erover uh, gepubliceerd, maar verder is het helemaal stil over dit onderwerp. Dat is raar. Ja, dat moet u aan anderen vragen. Wa waarom speelt dit helemaal niet in de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Nou, er zijn de afgelopen weken natuurlijk wel discussies hierover geweest in de, in de Tweede Kamer. Maar, de... maar niet over die kabels? Nee, niet over die kabels. Dat verbaast mij inderdaad. Ja. En dat maar... vindt u alarmerend, of de NSA ja, daar de... zit te vroeten? Ja, ja, als dat zo is, is dat natuurlijk wel relevant om te weten. We kunnen een oproep hier doen samen aan uh, meneer Recoer. Ronald van Raak, doe uw plicht. Stel ja, een vraag. Nou ja, het, het heeft vorige week ook al in de krant gestaan. En, uh, dus de, de, de Kamerleden hadden het daar ook al kunnen zien. Ja. Deze week uh, werd de organisatie Burgers tegen Plasterk opgericht. Althans, die beginnen een rechtszaak tegen de minister ja. van Binnenlandse Zaken. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten is daarbij betrokken. De eis is, de Nederlandse overheid... U moet ophouden gebruik te maken van gegevens die zijn verkregen door of via of met behulp van inlichtingendiensten als de NSE. Staat u daar achter, achter zo'n initiatief? Nou, ik vind het eigenlijk een beetje een merkwaardige uh, uh, oproep, een beetje de vraag. Uh, in, in eerste instantie ben ik hier niet mee betrokken, ik ben niet partij in, in deze zaak ja. hoor. Uh, ik, natuurlijk wisselen uh, inlichtingen, diensten, informatie uit. En uh, de minister Plasterk de, zeg, de heeft gezegd: ik vertel niet met welke dienst. Maar hij heeft in ieder geval wel gezegd met de NRC. De, de, de uh, rechtszaak uh, gaat erover, zover ik begrepen heb, dat de minister opgeroepen wordt om de illegaal verkregen uh, informatie van de NRC niet te gebruiken. Maar dan is de vraag natuurlijk welke. Informatie is dan illegaal verkregen. En ik denk dat dat dan eerst eh, door, door de initiatiefnemers op tafel krijgt. Wat zijn tot slot de goede vragen om aan minister Plasterk te stellen? Want u zei al, hij mag niet liegen in de Kamer. Wat zou ja. u willen weten van hem? Nou, de, en aansluitend bij uh, de, de zorgen vanuit mijn vakgebied... of het ondermijnen van, van die uh, versleutelingsmechanismen... Uh, zou ik graag wel willen horen, een duidelijke uitspraak van de regering. Waar ligt de prioriteit bij het daadwerkelijk versterken van de ICT-infrastructuur in Nederland, zoals ook in de cybersecurity strategie die meneer Stel opstelt onlangs uitgebracht heeft, onder woorden wordt gebracht, of toch bij het zwakhouden van de ICT-infrastructuur zodat allerlei diensten... Toch toegang tot de informatie kunnen hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar een duidelijke keuze in maken. Ik dank u voor dit gesprek, professor Bart Jacobsen. Hij is hoogleraar digitale veiligheid in Nijmegen. Dit was Argos. Volgende week zijn we met dat onderzoek dat Erik Arends net in het vooruitzicht stelde over het functioneren in Nederland van de maffia uit Calabrië. Niet uit Apulië dus. Straks was in Bedrijf. Met onder meer een gesprek met Ronald van Zetten... de topman van de HEMA-worst. Nee, van de HEMA. Goed weekend. Verandering is beweging. Mensen zijn niet zo flexibel meer op een bepaalde leeftijd. De hele maand november in Holland Dok Radio. Verandering in woord en geluid. Dus als je ergens komt en je bent nieuw...